Noem het inspiratie, adem van de geest. Inspiratie, maar wij zijn. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buitennek. En dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. En vanavond word ik geassisteerd door onze charmante Mario van der Linden. Hallo Mario. Hoi, luisteraars. En hoi, Richard. En we hebben een hele mooie gast, Robert, Robert Bakker. Robert is directeur van het opleidingsinstituut Psychosynthese Studies in Amsterdam. En dit is een opleidingsinstituut waar psychosynthese wordt onderwezen. En u zult zich waarschijnlijk afvragen wat is psychosynthese is. Nou, psychosynthese is een toegepaste holistische psychologierichting. Maar wilt u hier meer over weten, blijf luisteren, want we gaan het u allemaal uitleggen. Robert, welkom. Dankjewel. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn Wat is psychosynthese? Wat kun je met psychosynthese, het opleidingsinstituut psychosynthese studies en wie is Robert Bakker. En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht, dit keer voorgelezen door onze gast van vanavond Robert Bakker. En we gaan nu luisteren naar de eerste muziek van Caro Emerald, A Night Like This. luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gasten Robert Bakker en Robert is directeur van het opleidingsinstituut psychosynthese studies in Amsterdam. En we gaan het in dit blok hebben over wat is psychosynthese. Ik vind het nog even leuk om uit te leggen dat, uh, dat ik deze studie waar Robert dus directeur van is, uh, heb gedaan van 1990 tot 1996. Oh, dat klinkt al heel lang uh, geleden Robert. Lang geleden, ja. <laughs> en het leukste was, het leuke is dat Robert uh, de laatste twee jaar onze, van onze groep, de, onze mentor was. Ja. Ja, wil jij wat vragen Marja? Ja, je zegt van uh, heb je dat zes jaar gevolgd? Nou, ik heb het uh, het, het is een, een studie van vier en een half jaar ja? uh, maar de eerste twee jaar die heb ik gedaan en toen uh, ja, hoe zeg je dat? Mij, het proces haalde mij in. Ik weet niet of je het mee kan voorstellen maar uh, nog niet? Misschien na de uitleg ja, ja. wel. Er gebeurt zoveel. Ik moet het gewoon even een plek geven. Ja, ja. En ik denk als ik doorga, dan, dan ga ik aan dingen voorbij. Dus ik heb het even twee jaar rust gegeven. Nou, daar heb ik gewoon nog lekker doorzitten processen. Want zo'n mm -hmm. intensieve studie is het inderdaad. En toen ik het derde jaar begon had, ik, had ik weer alle rust. En kon ik die derde en die vierde jaar weer doen. Oh, vandaar. Ja. Nee, want ik dacht van, is het zo lang? Maar, ja. ja. nee, oké. Okay. Zo lang kan het duren. Zo lang ja, kan het du ja. duren. Nog langer. Het kan nog langer duren. Nou, het nou, is gewoon een kwestie van... Uh, het is dat een kwestie u... van waar iemand is. Kijk, als iemand er klaar voor is om zijn volgende stap te maken, dan maakt iemand de volgende stap. Maar er zijn ook wel mensen die na twee jaar zeggen van, ik wil er nu echt even een tijdje tussenuit. En dat hoeft niet gelijk te betekenen dat ze niet klaar zouden zijn. Kan ook betekenen dat ze nog wat tijd voor zichzelf nodig hebben. Ik ben zeer benieuwd om de uitleg, ja. want ik begrijp nog niet wat, uh, wat het is. Maar... Nee, maar ja, daar ik... hebben we het er nog niet over gehad. Nee, daarom. <laughs> Robert, uh, ja, de eerste vraag is dan toch van uh, wat is psychosynthese? En ik weet het is heel moeilijk uit te leggen. Asse Jolie, de grondlegger, die heeft daar dikke pillen over geschreven. En ik moet zeggen, dat begreep ik ook zelfs niet altijd. Ook niet <laughs> na die vier jaar. En jou de eer om het uit te leggen. Nou. Uh, ik denk dat je het al heel goed zei in de allereerste introductie. Het is een holistische psychologie. Je zou kunnen zeggen het is een visie op de mens en de menselijke ontwikkeling. Waarbij, uh, ja, wat je zou kunnen zeggen, een van de belangrijke dingen is dat psychosynthese niet alleen kijkt naar waar ben je uh, in vastgelopen, uh, welke pijn heb je opgelopen, eventueel welke trauma's ben je tegengekomen in je jeugd, uh, wat is er gebeurd met je, waardoor je dingen op te ruimen hebt. psychosynthese kijkt ook een stap verder, die zegt nee, in wezen zijn wij allemaal mensen, we hebben een potentie. En Inherent proberen wij onze potentie te verwezenlijken. Je zou kunnen zeggen, um, wij willen ten diepste worden... wat de blauwdruk is die we in ons hebben. En dat proces probeert psychosynthese eigenlijk te faciliteren. Het hmm. Schappige Robert, mag ik het op een andere manier uitleggen? Tuurlijk. Um, dan dus, nou zeg ik hetzelfde. Ik zeg altijd, nou psychoanalyse, dat kennen jullie wel. Hè? Dat is van Freud, hè? Die, die man uit Wenen uit 1920... En wat Assi eigenlijk gedaan heeft, die heeft bedacht, dat, dat kan beter. Dat kan beter. Hè? <laughs> dus die heeft bedacht, van, nou, als ik nou alleen maar bij de analyse blijf hangen, dan kom ik achter mijn trauma's, hè, wat jij zei. Maar nee, hij heeft een manier ontde ontdekt waardoor je uh, de trauma's kunt oplossen. En heeft hij een aantal stappen voor ontdekt. En vandaar, de, vandaar ook de naam psychosynthese in plaats van psychoanalyse. Is ja, het, precies hetzelfde, zeg ik. Ja. Ja. Assi uh, het was het niet eens met Freud, hè? Nou, net zoals heel veel mensen het niet eens waren met Freud. Ja, nou, sorry, Robert. Ja? Ja? Oh, sorry? Dat zit toch ik vind te veel? om als gast te horen. Nee, dat heb ik dus gehoord, zeg maar. maar... Ja. Um, nou. Je moet, het is een tijdsbeeld. Freud was de eerste die zeg maar, dit soort uh, zaken aan het licht bracht. Hè? De, de eerste moderne psycholoog, zeg ik altijd. Ondanks dat het een psychiater was. Maar het was rond 1900, 1920. Kwam hij met zijn leer. Asset Jolie was een stuk jonger. Dus er is heel veel tientallen jaren aan ontwikkeling uh, daarna genoeg geweest. Toen Asset Jolie kwam en die heeft weer zijn ideeën naar boven gebracht. Dus ik kan niet zeggen, zozeer zeggen dat Asset Jolie het niet mee eens was. Maar hij heeft gewoon doorontwikkeld. En natuurlijk, uiteindelijk was het product wat het Jolie gaf... Ja, laten we weer tussen quotes een beter product. Dan... Het is een verjonging, zeg maar. Ja, het is een ontwikkeling, doorontwikkeling. Assa Jolie noemde de psychoanalyse een onderdeel van de psychosynthese. Ja, mooi. Het is soms nodig om terug te gaan naar het verleden. Om dat verleden werkelijk op te ruimen. Maar het is niet per se noodzakelijk. Soms lopen mensen ook vast in dingen die te maken hebben... met hun ontwikkeling waar ze naartoe willen. En... Nou, psychosynthese is een van de psychologieën die zich daar ook mee bezig heeft gehouden. Ja, je zei dat het een uh, spirituele richting was, een holistische richting. Ja. Wat, ik ken meer uh, holistische richtingen, uh, TA, uh, gestalt. Kun je daar on het onderscheid uh, nog verder in geven? Nou, Assajoli noemde zichzelf een dief... Ah, ah ja, ja, dat herken ik nog uh, wel. Ja. Ja, hij, hij jatte, jatte alles bij elkaar. Dief, omdat ja. hij alles bij elkaar jatte. Ja. Uh, zijn, zijn, zijn opvatting was... kijk of iets werkt... of een techniek werkt... of een bepaalde manier van mensen benaderen werkt. Als dat zo is... Pas het toe in je therapeutische of je, uh, je therapeutische praktijk, pedagogische praktijk. Want er zijn ook een hoop mensen die in de uh, opvoeding en dergelijke bezig zijn geweest. En bezig zijn met psychosynthese. Dus hij zegt altijd van probeer het uit. Als het werkt, dan blijf het gebruiken. Dus in die zin, de technieken van de Gestalt, daar was hij al heel snel achter, die werken. Dus hij heeft in feite alle technieken van de gestalt ook in de psychosynthese gehad. Wat is gestalt? <laughs> ja. Hele goede vraag. Ook na Freud uh, is er, zijn er meerdere mensen geweest. Een van die mensen was Fritz Perls. En Fritz Perls is iemand die een andere psychologie, een andere humanistische psychologie. Want na de analytische psychologieën van Freud kreeg je de humanistische psychologieën. En gestalt is er daar een van en psychosynthese ook is een een van de psychologieën. Oké, okay, dankjewel. Ja, is het leuk om nog even uit te leggen wat een gestalt is? Want het is best wel aardig om... Een gestalt is eigenlijk een beeld, een, een, een, een vorm waarin iemand zich kan uitdrukken die uh, aan de ene kant uh, een duidelijk Plaatje geeft. Hè? Zo je zou kunnen zeggen: Van ik zit nu in de gestalt van iemand die iets aan het uitleggen is. Ja. En daarin heb ik dus bepaalde, waarschijnlijk een bepaalde toon van spreken, een bepaalde uh, manier van mijn handen bewegen enzovoort. Tegen zo'n tijd wordt het ook wel subpersoonlijkheden genoemd. Ja. Maar een gestalt is iets groter dan een, een subpersoonlijkheid. Een gestalte eigenlijk in Duits. Ja, ja. ja. ja. Dat is, ja. daar kwam het vandaan. En wat ik zo ontzettend leuk vind in een gestalt, en dan houden we het open, dan gaan we weer terug ja. naar psychostase, bijvoorbeeld de gestaltcirkel. En die gestaltcirkel zegt dat je ook iets goed moet afronden. Niet wanneer je klaar bent, dan is het klaar. Nee, dan heb je nog een stukje afronding, bezinning, dat het zakt enzovoort. Absoluut. En dan ben je pas dus klaar, want dan ben je er helemaal los van. Je ja. zou kunnen zeggen een soort afscheidsproces. En dat hebben ze in de gestaltcirkel heel mooi, uh, mooi beschreven. Ja, ja. Um, de psychosynthese. Ja. Uh, je hebt het heel mooi uitgelegd. Je had het al over supersonen. Ik, ik persoonlijk vind dat het meest krachtige element wat Jolie uh, heeft uh, ingebracht. Niet om de minste de reden dat ik dagelijks met supersonen werk. Hè? Ja. In, uh, omdat ja. ik heel veel Voice dialogues uh, doe. Dat is ook weer een techniek die uh, de psychosynthese meeneemt. Kun je daar iets over zeggen? Wat een, een supersoon uh, is? Nou, supersoon. Kijk, we hebben een illusie dat wij denken dat we één persoonlijkheid hebben. Wij denken dat we uit één geheel bestaan. Maar in wezen is dat niet zo. Nee. En De snelste manier om het altijd uit te leggen aan mensen die ik heel vaak gebruik... is van, nou, wie kent niet het gegeven van... ik heb gewerkt de hele dag, ik kom s'avonds thuis... en iets in mij gaat nog een keer met mij de dag doornemen. Maar alle dingen die dat iets in mijn hoofd... die stem in mijn hoofd allemaal aan het uitleggen is... is waar ik gefaald heb, wat ik beter had kunnen doen... wat ik niet had moeten vergeten, wat ik vergeten ben. En het wonderlijke is, morgen... Kan ik gewoon mijn dag weer ingaan. Ik heb het gisteravond allemaal doorgenomen. En ik ben vandaag lijkt het wel helemaal vergeten. Wat ik gisteren tegen mezelf gezegd heb. Nou wonderlijk mensen die dagboeken bijhouden. Kunnen dat ook heel mooi lezen. Zo van goh ik heb het allemaal bedacht. Maar ik blijk het steeds kwijt te zijn. Nou dat klopt. Degene die overdag het werk doet. Is niet dezelfde persoon. Als degene die s'avonds tegen mij aan het vertellen is. Wat ik allemaal gemist en verkeerd gedaan heb. Dat zijn als het ware autonome delen van mij. Nou is het niet zo dat we allemaal in kleine stukjes uit elkaar gevallen zijn. Dat heet een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen... mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis... zijn gezond... behalve dat ze geen coördinerend centrum hebben. Dus op een of andere manier hebben al die losse delen... die zijn dan helemaal niet meer met elkaar verbonden. Terwijl in een gezond mens zijn er ook losse delen... maar die zijn dan wel met elkaar verbonden. Ik herinner het me wel. Ja... Oké, okay, nou we gaan even naar de muziek. Uh, Gabrielle Kilmi me met Sweet About Me. Ooh, watching me hanging by a string this time. We zitten heerlijk uh, te swingen van de super uh, muziek die uh, Herman uh, heeft uitgezocht. Herman helemaal te gek, dankjewel. Uh, beste luisteraars, we zijn uh, vanavond, uh, hebben we te gast al Robert Bakker. Robert is directeur van het opleidingsinstituut psychosynthese studies in Amsterdam. En dit blok gaan we het hebben over wat kun je met psychosynthese. Nou, lekkere praktische vraag Robert. Wat kun je ermee? Ja. ja. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Wat? Ja. Uh, wat kost dit en wat heb je dan? Nou, wat kost dit, daar zullen we het nog maar niet <laughs> over hebben. Laten we het gewoon even hebben, wat heb je dan? Yeah. Um, iemand zei laatst een keer, en dat vond ik zo'n ontzettend mooie uitspraak. Uh, net zo goed als dat je duurzame energie hebt, heb je ook duurzame ontwikkeling. En heb je ook duurzame persoonlijke ontwikkeling. En psychosynthese, mm. zou ik willen noemen, die gaat over duurzame persoonlijke ontwikkeling. In die zin, als je werkelijk um, de psychosynthese ingaat en je bent bereid... Om die tijd te spenderen om werkelijk met jezelf aan de slag te gaan. Met de technieken en de visieën van psychosynthese. Mijn ervaring is, is dat dat diep transformerend werkt. Dat mensen dus werkelijk ten diepste grote veranderingen doormaken. Um, de, de, dus het is, het is niet een korte vorm van psychotherapie. Of een korte vorm van counseling. Het is eerder een diepgaande. En dat heeft ook alles te maken met dat als het jullie. Uh, ook de Oosterse wijsheden, de Oosterse filosofie en de Oosterse psychologie in de psychosynthese heeft vervat. En uh, ja, zoals jullie allemaal wel weten, dat is eerder vertragend, eerder verstillend. Het is reflectief, het is bewustwording en het is juist het bewust worden van de dingen die uiteindelijk een transformatie op gang kan brengen. En dat is denk ik de essentie van psychosynthese als proces, als ontwikkeling, je te bieden kan hebben is wat ik eigenlijk eigenlijk hoor zeggen. Het is vooral een bewustwording. Het is vooral een bewustwording. En je doel is een transformatie. Dus een een, persoonlijk, een, een ontwikkeling van jezelf. Een transformatie, persoonlijke ontwikkeling, ja. zeg maar. Dat is ja. een beetje... Ja. ja. Als je een metafoor erop los zou kunnen laten, dan zou je zeggen van... Uh, uh, stel dat je, je wordt geboren met een soort blauwdruk. Je zou kunnen zeggen, dat is je ziel. Ja. En je, uh, psychos, psychos in deze wordt ook wel psychologie met een ziel genoemd. Ja. En, je hebt er je boeken zou... van, hè? Die zo heet. Precies. Ja. Dus je zou kunnen zeggen van... ik word geboren en je, je hebt als het ware... die blauwdruk als een kastanje in je. En je wil als kastanje... een kastanje die wil een kastanjeboom worden. Maar als je een kastanje plant naast een huis... zal het nooit, die mooie... die kruin zal nooit die ronde vorm... van een kastanjeboom krijgen. Maar als we nu gaan werken en we halen het huis weg... dan zal je zien dat die kruin... toch weer alsnog zijn volledige vorm... zal proberen te hmm. krijgen. Nou... In wezen, zegt psychosynthese, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij mensen meemaken. We hebben een blauwdruk. Die essentie die willen we verwezenlijken. En het leven komt daartussendoor. De overtuigingen komt daartussendoor. De, de opvoeding komt daartussendoor. En die kan ons beperken in onze groei. Op het moment dat we ons bewust worden van hoe we onszelf beperken, kunnen we daarmee aan het werk. En kunnen we de energie weer vrij laten stromen. En kunnen we werkelijk worden wie we, in, wie we bedoeld zijn te zijn. Ja. En dat heet ook wel, volgens mij, verlichting. Hè? Als je die staat bereikt. Tenminste, de oosterse landen. In, in psychosynthese praten we niet zo over verlichting. We hebben het wel over zelfrealisatie. Nou ja. Maar in psychosynthese is zelfrealisatie geen statisch proces. Maar is iets wat steeds in ontwikkeling is. Nou ja, in ja, dat... Feit is de verlichting dat natuurlijk ook. Hè? Dat, gaat, dat, wel. dat ja. gaat weg en dat komt weer terug. Ja, hey, ja sorry. Je hebt het al over oosterse uh... Zeg maar, uh, wijzen en, en begrippen. En welke kant moeten we dan opdenken? Is dat de Chinese Is dat Japans? als het Jolie is heel sterk beïnvloed door yoga en door het boeddhisme. Dus zeg maar, het Hindoeïsme en het Boeddhisme, dat waren de twee grote stromingen waar hij ook wel uh, mensen uit persoonlijk heeft gekend. En, en die ontwikkeling, dat is uh, dat je jezelf herkent in. In anderen. Want je zegt van. Uh, ja. Ik, ja ik, ik begrijp het niet goed hoor. Dus daarom, daarom vraag ja, ik, ik dus ook maar. Stel ja. ik me die vragen. Ja. Uh, um, dat je zegt van. Je, je moet jezelf ontwikkelen. Maar hoe zeg je. On jezelf ontwikkelen. In, in, in welke, welke kant ga je dan op. Zeg je van. Ik ontwikkel me in, in, in mijn geest. In, in mijn hart. In. Seal? Nee, nou, ik, ik, ik zou je een voorbeeld kunnen geven uit mijn eigen persoonlijke leven. Ja, graag. Uh, als ik terugkijk naar uh, een heleboel dingen die ik meegemaakt heb in mijn leven. Ik ben ooit begonnen als uh, theatermaker. Uh, daardoor werd ik langzamer... Op een gegeven moment kwam de vraag bij mij op. Maar wat is het nou in het theater wat mij zo intrigeert? En dat bleek uiteindelijk helemaal niet te zijn dat daar grote spots en... en Prachtig allemaal, daar heb ik ook ontzettend van genoten. Maar mij ging het om het menselijke drama wat, in het theater, uh, wat je in het theater kan zien. En langzaam maar zeker merkte ik werkend met acteurs... dat ik eigenlijk het interessanter vond, het proces waar, het, waar mensen doorheen gingen... op het moment dat ze geconfronteerd werden met grote theaterrollen... wat dat met hen persoonlijk deed, dat mij dat meer interesseerde dan die uiteindelijke voorstelling. En het is dat ontwikkelingsproces wat mij uiteindelijk gebracht heeft... naar uh, therapeut worden uh, en, en nou ja, nu uiteindelijk dan directeur van deze opleiding. Dus daar heeft psychosynthese voor mij heel veel in gedaan... in het bewust worden dat dat een essentieel deel van mij is. Mijn nieuwsgierigheid naar mensen. En mijn grote verlangen om met mensen te werken. En bij mensen, zoals ik dat dan wel eens noem... als dat even mag een lichtje aansteken... Nou, luisteraars, ga daar maar eens even over nadenken. Tijdens de volgende muziek van Cat Stevens met Morning Has Broken. Morning has broken Like the first morning Blackbird has spoken. Praise for the sea, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world.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 Uh, beste mensen, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Robert Bakker. Robert is directeur van het opleidingsinstituut Psychosynthese Studies in Amsterdam. En we gaan het nu hebben over het opleidingsinstituut Psychosynthese Studies. Want daar ben je directeur van, Robert. Dus jij wil daar natuurlijk heel veel over kwijt. Sinds uh, vijf jaar nu inmiddels. Vijf ja. jaar alweer. Ja. ja. Zo. En bevalt het? Um, zoals een goede collega van mij zei. Zo af en toe als ik dan zeg van... Ach, dat is het veel werk. Dan zegt ze... Ja, je moet altijd oppassen wat je wil. Als je het vraagt, kan het zomaar gebeuren dat je het krijgt. Ja. <laughs> dus nou, ik ben... Uh, ik ben blij met het werk dat ik het mag doen en het is ook zwaar werk. Het is uh, uh, de processen van een hoop mensen die, die dan toch uiteindelijk, waar ik dan ook mee te verantwoordelijk voor ben, uh, het is hard werken. Ja. Maar het bevalt me nog steeds. Leuk. Ja. ja. Kun je iets over zeggen over, de, over het instituut zelf? Uh, het instituut bestaat nu zo'n. Even kijken, we hebben twee jaar geleden nou, het 25 net... jaar bestaan ja, uh, gevierd. Dus 27 jaar bestaat het nu. Uh, het was het eerste opleidingsinstituut voor psychosynthese in Nederland. Uh, vrij snel daarna komen er twee andere instituten. Die, je hebt het Psychosynthese Instituut in Utrecht nog en het Centrum Psychosynthese Holland in Amersfoort. Um, wij zijn de oudste, hmm. zeggen we dan. Uh, op dit moment zijn wij aangesloten bij de Europese Associatie voor Psychotherapie. Onze opleiding levert nu dus ook het Europees Certificaat Psychotherapie. En nou, waar dat precies allemaal heen gaat in de toekomst weten we niet. Maar wij leveren dus psychotherapeuten op die nu op dit moment... Uh, we hebben een klein beetje ruimte gekregen binnen de geestelijke gezondheidszorg. In die zin dat we nu uh, voor, door een aantal ziektekostenverzekeraars nu ook vergoed worden. Hey, ja. En serieus genomen worden naast de BIG-registratie. Dus dat is een beetje wat ons instituut nu op dit moment uh, levert. Dat, is ook, dat betekent ook, een, heeft een hoop consequenties. We moeten steeds professioneler worden. Mm -hmm. En die professionaliseringsslag is aan de ene kant ontzettend leuk... en aan de andere kant uh, in deze tijd waar alles zo snel moet... waar alles zo gecontroleerd moet... waarin alles zo aan regels en wetten en voorschriften moet voldoen... Dat staat een beetje haaks op de visie van psychosynthese, mm -hmm. die zeg maar de ervaring, de beleving en de ontwikkeling van de mens centraal stelt. En waarbij wijsheid belangrijker is dan kennis. Dus soms zien we dat dat altijd wel eens een beetje schuurt. Ja, ja ik, ik kan me dat van die tijd dat ik er zat uh, nog zelfs wel herinneren. Ja. Die problematiek, want dat speelde toen natuurlijk wel. Ja. ja. Ja. En is iets waar het Jolie al mee te maken had, die toch ook een wetenschappelijke opleiding wilde uh, bouwen in Italië, waar het eerste uh, instituut was. En tegelijkertijd wilde hij recht doen aan uh, de unieke ontwikkeling van ieder mens. Ja. Dus nou, dat, dat is soms de spagaat waar we wel eens in terecht kunnen komen. Ja, want Ash uh, Asholi die noemde dit de drijfveer van de levende materie om zichzelf te perfectioneren. Prachtig, hè? <laughs> ja. Maar waarom? Een mens hoeft toch niet perfect te zijn? Nee nee, nee, nee, nee. Hij bedoelt daarmee dat overal in de natuur zien we de neiging, dat is, de neiging, dat is evolutie, zien we dat er een, een drijfveer is om zich, om, om zich te verbeteren binnen de omstandigheden. Dus je ziet dat de survival of the fittest noemde Darwin dat. Dus dat we, we, we, de, we de is in alles wat leeft, is er een soort drijfveer om binnen de omstandigheden jezelf te perfectioneren. Dat is eigenlijk waar hij het over heeft en dat we daarmee kunnen samenwerken. Ja, maar perfectionisme wil ook wel uh, tot eigenlijk uh, extreme leiden. Nou, in psychosynthese gaan we niet uit van perfectie. Perfectie is, is, is een niet bestaand iets. Okay. Wij, wij leven in een gemankeerde wereld. En dat is waar we het mee zullen moeten doen. Ja, maar deze wereld zegt wel. Perfectie is eigenlijk wel iets. Dat, is, je... dat is heel verdrietig. Ja. Dat is wel waar. Ja. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Moet je moet eens weten hoeveel perfectionisten hier rondlopen op deze aarde. Die mm. alles Thief. vinden dat uh, alles perfect moet zijn. Ja, helaas wel, ja. ja. Als ik om me heen kijk op dit moment, gewoon wat er ook naar de opleiding komt... en als ik kijk wat ik in mijn praktijk tegenkom... dan zie ik dat er steeds jongere mensen, echt mensen van 2, 23, 24 jaar... die met een burn-out komen. En die zo bezig zijn met dat ze moeten voldoen aan plaatjes, aan verwachtingen die er zijn... en zich totaal niet meer afvragen waar, waar gaat het om in mijn leven zijn alleen maar bezig met wat moet ik worden. Ja, de verwachtingen. Ja. Hey, we gaan even terug uh, naar de opleiding. Uh, zoals ik al zei, van uh, de opleiding bestaat uit een, een interne week of een paar of twee weekenden. Ja. Dat is de. Het begint met de essentials. De dat essentials, hè? Dat ja. is drie weekenden of een week. Een week. Waarin uh, je echt alle, zeg maar de essentie van psychosynthese krijg je dan uh, uh, gepresenteerd. Ja. Het is ook een op zichzelf staand programma. Het is ook leuk voor iemand die zegt van nou, ik wil als een soort röntgenfoto. Waar sta ik nu op dit moment in het leven? Waar loop ik in vast? Welke dingen zou ik kunnen ontwikkelen? Uh, dat, dat krijg je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, na die week heb je daar een redelijk goed beeld van. Plus je hebt een aantal technieken waarmee je dan aan de slag kan, waar je dus ook verder kan. Ja. Dus ook, ik vond het ook zelf de, de, het leukste van, het hele, ja, ja, ja, van de hele ja, ja, ja, opleiding. Ja, ja. Ja. Ja. Je bent niet enig. Nee, <laughs> echt, lekker in flow ja. en lekker, lekker speels en ja. heel veel gelachen. Ja. En, uh, ik heb toen een hele week gedaan. Die ik heb op, gedaan. Op, lekker blijven slapen. T-shirtjes ja, gelezen hier en daar. Precies. Prima, dat is erg, uh, is erg leuk. Je hebt er echt in gedoken. Ik ben echt in gedoken, ja. ja. ja. Hey, daarna komt de eerste twee jaar als je, je door de basisopleiding. Psychosynthese gaat ervan uit dat je niet met mensen moet gaan werken... als je niet werkelijk diep van binnen weet hoe je zelf in elkaar zit. Dus die eerste twee jaar gaan helemaal over je persoonlijk ontwikkelingsproces. Wie ben ik? Wat heeft mij uh, gevormd? En daarna wordt er gekeken van ben je in staat? En dat is in overleg. Want als wij het werk goed doen, weet de student zelf of ze in staat zijn... om de advanced te doen. Mm -hmm. En in de advanced opleiding ga je werkelijk leren... hoe je psychosynthese kunt toepassen op het, op het niveau van coaching... counseling of psychotherapie. Ja, en ik kan kiezen voor, alle, voor een van de drie? Of ga je specialiseren? Um, nee, je specialiseert je. Je krijgt gewoon het volledige pakket aangeboden. Okay. Maar wat we zien is dat er een hoop mensen niet de psychotherapeut willen worden. Mm -hmm. Die willen gewoon het, als coach werkzaam zijn uh, of als uh, counselor. Dus dat is, mensen maken daar hun eigen keuze in. Het is zwaarder om psychotherapeut te worden. Je moet nog een extra traject ernaast doen. Uh, je wordt verplicht om veel meer boeken te lezen. En dat soort dingen. Dus de psychotherapieopleiding is een zwaardere opleiding dan de counselingsopleiding. Maar je doet wel samen dezelfde weekends. En wat betreft de, die verzekering, dat uh, geldt alleen voor de psychotherapeuten. Psycho de psychotherapeut. ja. Ah, okay. ja, ja. De alternatieve verzekeringen willen nog wel eens de counselors. Wat psychosynthese gidsen noemen. Willen ze nog wel eens betalen. Er zijn een aantal verzekeraars die dat doen. Vanuit de alternatieve geneeswijze. Ja. Nou ben ik in 1996 afgestudeerd. Ja. Moet ik dan nog een applicatiecursus doen. Om ook de psychosynthese counselor te kunnen worden. Nee. Voor de verzekering. Nee. In principe kan jij als psychosynthese gids. Of psychosynthese counselor. Kan jij gewoon aan het werk. Oh, Oké. Okay. En dan dus Er zijn er... een aantal verzekeraars oh, die jou gewoon betalen. Oké. Okay. Nou is goed, uh, goed om te weten. Ja. Ja. Alles uh, helder, Mario? Tot nu toe wel, ja. Tot nu toe, ja. nou, ja. oké. Okay, nou. Wil je nog iets toevoegen over de opleiding, Robert? Of nou, misschien ik de kosten? Het... De, oh, de kosten. Ja, Je zo moet nog, ongeveer ja. uitgaan van zo'n, voor de opleiding zelf, zo'n 3100 euro per op jaarbasis. Mm -hmm. Daar komen natuurlijk de, de kosten van de boeken nog bij, maar dat valt altijd wel mee. Dat kan ik zo uit mijn hoofd niet kunnen zeggen. Maar daarnaast, waar je altijd nog mee zit, is dat je ook de eerste twee jaar heb je individuele therapie. En dat kost je toch ook gauw zo'n 70 euro per, per uur, per, per, uh, per zitting. En daar doe je er toch ook nog eens 20 van in een jaar. Dus dat geld komt er nog eens bij, zo'n 1400 ja. voor je ja. persoonlijke sessies. Nou luisteraars, het klinkt heel duur. Maar ik ja. kan u, kan u vertellen, uh, verzekeren dat het echt elke dubbeltje waard is. Want ik weet toevallig dat uh, de, de instituten elk dubbeltje op om moeten draaien voor het, wat ze kunnen uitgeven. Want de, het lijkt allemaal heel veel geld, maar dat is het echt niet. Als je daar professionele en hele goede docenten... Uh, en zelfs uit het buitenland moet laten overkomen. Ja, hij werkt met dus, buitenlandse trainers inderdaad. Dus dat, dat is echt... Uh... We gaan naar het uh, volgende nummer. Dat is uh, Virgie met Big Girls Don't Cry. Da, da, da, da.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 Navity, peace, serenity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 myself and self -accelerate. welkom terug vanavond hebben we als gast Robert Bakker en Robert is directeur van het Opleidingsinstituut psychosynthese studies in Amsterdam en we gaan het vanavond over hebben over wie is Robert Bakker ja mag je jezelf voorstellen Robert nou <laughs> wat wil je van me weten nou u begint met je pinpas De nee pincode. Ja, ja pincode ja ja ja ja. Nou ja, ik weet in ieder geval, uh, de, hey, je bent dus directeur, maar daarnaast ja. doe je nog een hele hoop andere dingen. Nou, naast mijn directeurschap, uh, dat is ongeveer zo'n twee dagen in de week, uh, ben ik binnen de opleiding, geef ik ook zelf trainingen. Uh, daarnaast ben ik op dit moment president of EFPP. Zo, dat klinkt goed. <laughs> en EFPP is European Federation Psychosynthesis Psychotherapy. Klinkt geweldig, maar dat is eigenlijk waar alle psychosynthese instituten... die ook dat Europees certificaat psychotherapie voeren... die zitten bij elkaar in Europees verband. En uh, op dit moment ben ik daar voorzitter. Dus dat klinkt fantastisch, maar het is alleen maar werk. Wat houdt het praktisch in? Dat je eens een eens per jaar of zo... Drie keer per jaar komen we bij elkaar. Uh -huh. uh, wat heel leuk is, is dat je inderdaad met de hoofden van opleiding zit. Dus dat we echt zo bij elkaar kunnen zijn... om echt even te voelen van... Ja, al die dingen waar je normaal niet over kan hebben... dat je daar ook even de tijd voor hebt om eens met elkaar te spreken over. Nou, soms ook even gewoon te klagen, hoe zwaar ja. het is. Ja. <laughs> maar ook interessant, het is ook heel inspirerend... omdat ook psychosynthese zich ontwikkelt... en al die verschillende instituten natuurlijk weer met nieuwe ideeën komen... nieuwe dingen schrijven, uh, nieuwe, uh, uh, uh, nieuwe plannen voor het onderwijs maken. Dus dat is op zich heel inspirerend om het daar... Naar te, over daarover te hebben en daar naar te kijken. Ze hebben het een beetje de opperhoofd van de psychostes in Europa. Uh, ja aanspreekpunt op dit moment. Uh, opperhoofd. Ja. Dat zou ik niet willen zeggen, maar wel aanspreekpunt. Mm -hmm. Je hebt het ook over onderwijs. Ja. Um. Waar moet ik dat neerleggen? Uh, de opleiding is natuurlijk, wij, ge wij geven onderwijs. Oh, op die manier. Ik dacht dat je misschien de, de, de, de kinderen van tegenwoordig. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee sorry. Nee. Dat dacht ik even. Nou, er is wel een, uh, dat gebeurt bijvoorbeeld wel in Engeland op dit moment. Daar is een project gestart. Uh, waar, ze, waar psychosynthese mensen zich bezighouden met uh, uh, jongvolwassenen die zwanger zijn. Uh, en die hun school nog niet afgemaakt hebben. Dus om daar met die, die vrouwen echt te kijken naar, uh, wat wil jij nog met je leven? Hoe zou je dat zinvol uh, nog kunnen voortzetten? Kun je je studie nog afmaken? Hoe ga je het doen met je kind? Maar om ook een, en in een vangnetconstructie met elkaar. Maar dat is een initiatief van Psychosynthesis in Engeland bijvoorbeeld. Mm, en dat, dan loop je de kans dat andere landen dat kunnen overnemen, zo'n initiatief. Op dit moment zijn er een aantal mensen naar uh, Londen. Uh, ...toevallig deze week... ...om eens te kijken of er een dergelijk initiatief... ...ook naar Nederland gehaald kan hmm. worden. Ja, Heel uh, mooi. En, ja. en, en die andere scholen in Nederland, zijn die ook lid van, je, van jouw club? Nee. De, we hebben het instituut in Utrecht... ...en die heeft een hbo-status. Echt al, officiële HBO. een officiële hbo? Officiële hbo-status. Dus dat is ook niet niks. Nee. En het andere instituut heeft geen echt status. Maar die zijn geen lid van jullie nee, nee, het zijn Europese... geen lid van de Europese Vereniging. Nee. En hoe is nee. het? Euro Ik weet dat Europa is het goed uh, verspreid is. Ja. Uh, Engeland, uh, Italië natuurlijk ja. en andere ja. landen ook. Ja. Ik weet ook Amerika is het. Uh, dat is... is het goed? Hoe is het is met het... de rest van de wereld? Nou, dat is het eigenlijk. Ik oh, geloof, dat is het. Uh, ja, dat is het. Er is een initiatief geweest om het naar Australië te brengen, maar dat is niet gelukt. Mm -hmm. uh, Nieuw-Zeeland is op dit moment een klein centrumpje. En in Zuid-Afrika is ook een psychosynthese centrum. Maar dat zijn geen opleidingsinstituten. Nee, nee. Dus daar worden wel trainingen en cursussen gegeven vanuit psychosynthese. Geen maar opleiding. Geen echte opleiding. Nee. Nee. Oké, okay, dat wat betreft psychosynthese. Je hebt ja. ook nog een eigen praktijk, weet ik. Ik heb ook nog drie dagen in de week een eigen praktijk. Ja, en wat doe je dat daar? Dat klopt. Uh, ik ben, zit op dit moment zit ik bij een huisartspraktijk. Hmm. Daar heb ik een, uh, een kamer. En uh, zij verwijzen ook door naar mij. Oh, wat leuk. Dus dat, dat loopt erg goed. Ja, dat vind ik ook leuk. Het is, het is, ik heb jaren heb ik het in mijn eentje in mijn, huis, in, mijn, in mijn huis gedaan. Maar dan zit je ook werkelijk alleen. Terwijl het ja. is ontzettend leuk om met andere mensen samen te zijn. Zodat je kunt overleggen. Zodat je ook eens ja, zeg maar, tijdens de pauze ook weer wat aanspraak hebt. En dus. uh, je, je krijgt natuurlijk heel veel mensen doorverwezen. Dus ja, nou, het, probleem, ja. het probleem waar heel veel counselors, coaches enzovoort mee zitten. Daar zit jij waarschijnlijk niet mee. Daar zit ik helemaal niet prima. mee op dit moment. En dat vind ik ook prima. Ja, ja. ja. Dat is ook wel heel prettig. Goh, leuk hoor. Ja. Hey, we zijn er doorheen Robert. Is okay. er nog iets wat je wil melden aan de luisteraars? Die denk van nou dat, dat wil ik nog even. Nou als ik nog reclame mag maken ja, zou ik toe. willen zeggen. Prima. Als je jezelf een heel groot cadeau wil geven. Mm -hmm. Ga eens naar de website van psychosynthesestudies.nl En lees eens wat verder. En kijk eens of je misschien geïnteresseerd bent. Ja, uh, de website uh, die staat uh, morgen bij Uitzending Gemist. Hè. Dus uh, jullie kunnen dat morgen gewoon uh, aanklikken. Morgen staat Uitzending Gemist uh, bij nou, Uitzending Gemist. op bij onze website inspiratieradio.nl. En als u dan de uitzending van, van vanavond pakt, dan staat de website er, uh, staat er ook bij. We gaan naar uh, de muziek. Dat is nou een, toch wel een favoriet van mij. Uh, ik vind het een prachtige vrouw. Uh, met ontzettend leuke, leuke muziek. Uh, en ja, ze wisselt ook heel veel van genre. Dat vind ik erg leuk. En vanavond hebben we Wende met Hey. Hey. Are you okay? Do you feel safe? Is there something we forgot to say? And does it matter anyway? All I know is That I really would have loved To tell you about the things I did today Where did you go? Just a silly question But still I'd like to know Guess I will never understand or see it through All I know is That I really would have liked To spend this lonely day with you A hundred years or so Who lived in the valley Of the mountains And could make diamonds Out of snow I would have told you About this girl Who never spoke A single word But who had won A thousand battles She fought in the name Of the Lord I would have walked On my hands And tried for you to do the same I would have tried to get to know The man behind the name Hey Are you okay? I'm so sorry about the thing We'll never get to say But hey we never talked much anyway, all I know is that I love being around you, and how much I have been missing you today. En hey, Goedenavond uh, luisteraars, dan hebben we nu de agenda voor de komende maand met hierin allemaal leuke lezingen en workshops op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Amsterdamse Waterlijnduin op vrijdag 23 april om 11 uur een meditatieve stiltewandeling Tot jezelf komen en onthaasten, maar kan dat beter dan in de natuur. In stilte wandelen kom je in contact met jezelf. Er wordt gewandeld met een groep van maximaal 10 personen en de wandeling duurt 2 uur. De kosten zijn 10 euro. Haarlem, zondag 25 april om 8 uur de Boeddha Dance. Vrij dansen op spirituele muziek de kosten zijn 8 euro. En de Boeddha Dance is elke tweede vrijdag en vierde zondag van de maand. Wil je meer informatie over deze workshops of wil je kijken waar je kan opgeven? Kijk dan op de website www.inspiratieradio.nl en kijk dan bij de agenda. Haarlem, zondag 9 mei om 10 uur, meditatie met Wilke Zelders. Dit is een open meditatieruimte voor iedereen die zich actief wil verbinden met het energieveld van Haarlem. En deze meditatie is altijd elke tweede zondag van de maand en de kosten zijn 12,50. Zandvoort, vrijdag 14 mei. Van half tien tot vijf. Familieopstellingen met Annelies Boutier en Koen Blom. De prijzen zijn 100 euro wanneer je iets hebt in te brengen. en 50 alleen als representant. En dan de laatste, die wil ik van harte aanbevelen. ik ben er zelf ook vrijwilliger bij. Dat is Zandvoort woensdag 26 mei om 8 uur. mand gaan zingen met Henry Marshall en ik moet zeggen luisteraars Henry Marshall de, die komt samen altijd met de Playshop Family en ik ben zelf jarenlid van de Playshop Family geweest dus ik sta ook op uh, cd's van uh, Mantra dus ik kan het echt het is de hoogste kwaliteit wat je zo'n beetje in Nederland kan uh, niet omdat ik op die cd's sta overigens maar uh, Henry Marshall is echt van de hoogste kwaliteit in Nederland dus uh, woensdag 26 mei om 8 uur in Zandvoort en de kosten zijn slechts 12 euro nou wil je meer informatie of wil je weten waar je kan opgeven kijk dan op de www.inspiratieradio.nl en tot zover de agenda. Goed luisteraars. We zijn alweer aan het einde van, uh, van de uitzending. Nou Robert, ja. heel erg bedankt. Ik heel vond, gedaan. Ik vond het een hele informatieve uitzending. Ik wil je een compliment Gelukkig. maken. Dat je iets wat heel complex is zo simpel hebt kunnen uitleggen. En ik, ik hoop van harte dat de luisteraars dat ook een beetje hebben begrepen. Maar daarvoor hadden we ook een beetje Mario bij ons. Die het allemaal een beetje hè, begon. Dankjewel Robert. Heel nou, graag aan. gedaan. Alsjeblieft. Mario ook heel erg bedankt. Herman, heel erg bedankt voor de samenstelling van de muziek en de techniek. En de volgende uitzending is op zondag 2 mei van 8 tot 9 s'avonds. En deze uitzending wordt gepresenteerd door onze technicus van vanavond, Herman Harms. En we hebben dan Katharina Brinkmeijer in onze uitzending. En zij gaat het hebben over Soul Synergy en dolfijnen. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur.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 En we gaan nu luisteren naar een mooi gedicht, geschreven door Fra Giovanni. Die heeft hij al geschreven in 1513. En het gedicht wordt voorgedragen door onze gast van vanavond, Robert Bakker. Robert, ga je gang. Luisteraar, gegroet. Er is niets wat ik je kan geven wat je niet al in jezelf meedraagt. Maar er is veel, heel veel. En hoewel ik het je niet kom geven, het is er voor jou om te nemen... Er is geen hemel die tot ons kan komen als we onze harten er vandaag niet in laten rusten. Neem de hemel. Er ligt een vrede in de toekomst die niet verborgen is in het heden. Neem vrede. De somberheid van de wereld is slechts een schaduw. Daarachter, maar binnen ons bereik ligt vreugde. Neem vreugde. Er is een licht en glorie in de duisternis. Als we die maar konden zien. En om te zien hoeven we slechts te kijken. Ik smeek je te kijken. Het leven is een genereuze geefster. Maar wij, oordelend over haar geschenk op hun omhulsel, gooien hen weg als lelijk, zwaar of moeilijk. Ontdoe het van het omhulsel en je zult een levende schoonheid vinden. Geweefd van liefde, door wijsheid, met kracht. Verwelkom dit. Rijk ernaar uit en je zult de hand van de engel aanraken die het je brengt. Alles wat we een beproeving, een verdriet, een plicht noemen, geloof me, de hand van die engel is daar. Het geschenk is daar en het wonder van een overvleugelende aanwezigheid. Zo ook met onze vreugde. Wees niet tevreden met hen als louter vreugde. Ook zij verbergen geschenken van goddelijke aard. En zo, in deze tijd groet ik je. Niet precies zoals de wereld haar groeten stuurt.